De Spaanse premier Rajoy heeft gezegd dat alle beweringen over corruptie in zijn partij leugens zijn. Het was voor het eerst dat hij daarover sprak in het parlement. De penningmeester van Rajoy's Partido Popular onthulde eerder dat de partij tientallen miljoenen euro's ontving op een geheime Zwitserse bankrekening. Pakistan en Amerika gaan weer met elkaar praten over veiligheidszaken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry gezegd op bezoek in Islamabad. Hij sprak met premier Sharif onder meer over de Amerikaanse drone aanvallen op Pakistaans grondgebied. In Zimbabwe heeft een hoge medewerker van de partij van president Mugabe de overwinning geclaimd bij de verkiezingen. Tegelijk spreekt de MDC van premier Tswangirai van monumentale fraude. De verkiezingsdag zelf verliep gisteren vrij rustig, maar de spanningen over de uitslag worden nu al zichtbaar. De Rabobank kampt opnieuw met een storing. Internetbankieren is maar gedeeltelijk beschikbaar. Dat geldt ook voor bankieren via smartphone, tablet of Rabofone. Door de storing kunnen klanten geen online betalingen doen. Ook kunnen ze hun saldo-informatie niet bekijken. Ideal en online beleggen werken wel. In Apeldoorn hebben burgers een nieuwe bank opgericht. Ze hebben dat gedaan uit onvrede met de graai cultuur bij andere banken. Volgens de initiatiefnemers van de Financiële Coöperatie zijn de producten bij banken zo ingewikkeld geworden dat niemand ze meer begrijpt. Een man van twintig uit Domburg is voor de vijfde keer in een maand tijd bekeurd wegens het rijden zonder rijbewijs. De eerste boetes kreeg de man in zijn eigen auto, maar nadat hij vorige week in beslag werd genomen, leende hij een auto van iemand anders. Toen hij daar gisteren in reed, werd hij herkend door de politie. Die zetten hem opnieuw aan de kant en gaven hem opnieuw een boete. Het weer het is zonnig en warm vandaag met maxima van 25 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Morgen is het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar dat betekent nog niet dat deze ook niet plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in de en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service... doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades... en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook grobend op zaterdag. E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 Is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM lunch, De voorzitter opent. Dames en heren, de vereniging heeft in Lanz ...het is in en is in 38 opgericht. In 39 waren huis tot mijn me bij 2 de, bijen, de Twee, drie, de water. En de bestuursvergadering kwam tot de ontdekking... ...dat laatste vrouw, wij met huis U weet dat de dames Blijmschutthoof en de dames Gammelon... ...die in de tijd in het bestuur zaten dat die allemaal het hoofd bij de heer, <tie> Allebei. Mijn broer... die zelf banketbakker is... is een van de mensen geweest die als... Margaret Hooghoven, wij in de vereniging hebben de slatenstuk uit. <tie> en ik ben in 39 vicevoorzitter geworden. Ik ben nog altijd een vicevoorzitter. voorzitter. En ik open de avond... met de wens uit te spreken dat we allen mensen hoop wij in de Kleinse Trootje huis te blijven. <lacht> Allemaal. Ik dank de dames die de loten verkocht hebben. En ik hoop tot besluit... dat we met de leden en donateurs... hier in het gebouw... nog hoog mijn drie kleestrijd <lacht> Zo, dat we kunnen hoofdwarmen, in waar en luim in hoopduinen en in hinderklaas het leidt weer thuis om met de beker te zetten. Heng er heng er maar, Vind ik, het, vind ik het fantastische. Ik zie Pieter Jouw als voorzitter van ZFM al zo'n een een toespraak houden. Ja, dat zien we nu zo gauw. Oké, okay, luister naar ZFM namens de heren. Dit is op de 106.9, 104.5 in de kabel. Kanaal 45 op de tv. En als u buiten uh, Zandvoort dan is het kanaal 40... We kunnen ons ook nog beluisteren op kanaal 1780 bij Sigal En, uh, nou ja, kortom... En dan ook natuurlijk nog via internet www.zfmzandvoort.nl En dan klik, klikt u op luister live. En dan hoort u ons ook. Ja, dat vinden wij ontzettend gezellig. Als u meeluistert. En als u verzoekjes heeft, kunt u altijd even bellen naar de studio. Uh, telefoonnummer is uh, 0, uh, 5, uh, 023 023. Dus 573 1969. Ja, dit is weer voor het wat jongere publiek dit. De Kings of Leon. En een nieuwe hit van hun. Het heet Super Soaker. Lekker van alles draaien voor oud en voor jong, zodat iedereen gewoon het gezellig vindt om naar dit prachtige programma te luisteren. Ja, die hebben we al gehad, meneer Clark. Dan moet u niet gelijk zo opdringerig worden, hoor. Dat kan niet allemaal. Goed. Um, nee, meneer Janssen, u moet gewoon het knopje uitzetten. Oh ja, dat was het. <laughs> Een de schuld geven van dingen die je zelf fout doet. Dat kan nog helemaal niet. Um, wat ik trouwens ook nog was, is misschien ook wel even aardig, dames en heren. Behalve het feit natuurlijk dat, uh, dat ik er dus ben achtergekomen dat u gelukkiger bent... als u contanten aankopen met contant geld kunt doen. Dat, uh, dat, uh, dat heeft de Nederlandse bank onderzocht, ja. En dan is er ook nog een, een treinmachinist in België. Het zal geen België zijn. Het zal geen België zijn. Een Vlaamse trein tussen Lommel en Lier is stilgevallen omdat de machinist was vergeten te tanken. Nou ja, dat is beter dan te hard rijden. Hè? toch? De dieseltrein met 15 passagiers moest door een andere trein naar een station worden gesleept. Nou, dat gebeurt ook. Maar ja, dat zeg ik. Je kan beter, te, uh, beter vergeten te denken dat hij stilstaat. Dus dat je te hard en uit de bocht vliegt. He, zoals in Spanje. Tjonge, jonge, jonge. Dat zal die man verder een leven hebben, zeg. Nou, nou we het toch over Spanje hebben. Even de zomerhit van een aantal jaren geleden. Ik eet geen vlees meer, maar alleen nog macaroni. ja. Throw the Macarena. I am not trying to do this. So. When I dance, they call me Macarena. And the boys, they say que soy buena. They all want me. They, they can't can. have me. So they all come and dance beside me. Move with me. Turn with me. And if you could, I'd I don't going to quit my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, to quit him, he was no good, so was out of town, and his two friends were so fine. Alla tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosas buenas. Alla tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena! Alla tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosas buenas. Alla tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena! Zwingen langs de vloedlijn. Ik eet geen vlees meer, alleen nog macaroni. Zo zou ik in het Nederlands kunnen vertalen. Mal a tu kuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa dallegría e cosa buena. Mal a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Dit is Mr. Props. En het dat nummer heet Waves. Ik wou dat ik erin lag in die waves van de Noordzee. Ah, heerlijk het koele water om je verhitte lijf. Oh.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 Like I'm drowning, pulling against the, street, pulling against the nou, misschien kun je je dat voorstellen, hè? Dan loop je met je... Met je verhitte lijf loop je de weefs in... En dan hoor je het sissen. Zo van. En dan ben je lekker afgekoeld. En dan laat je die golf over je heen komen. Oh! Oh, wat is dat lekker, jongens. Dat is zo lekker. Ik, ik, ik. Ja, ik wou zeggen, dat is zo lekker. Ja, dat is het ook. Even kijken, wat ben ik nou weer aan het doen? Oh ja. Die Dream Band Word je eigenlijk wel even draaien Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Nou, wij zijn er al En uh, Als je naar Zandvoort wil komen Moet je de rekening met dat je als Halingenton In trein en bus zit, hè? want het is vol Zandvoortse band is eigenlijk. Uh, het is wel een mooie reclame natuurlijk voor Zandvoort. Maar uh, als u vandaag naar Zandvoort wil... Als u vandaag naar Zandvoort wil, dames en heren... Dan moet u er gewoon wel rekening mee houden. Ja, dat zou ik zeker doen. Dat moet u doen. Want uh, het is... Uh, poep, -poe -poe, Sorry. Ja, um, het, uh, het is druk. De, de treinen zitten overvol. De bus zit vol. Ik heb dat zelf gezien. De bus zat helemaal vol vanmorgen. Er was nog net één plaatsje voor mij over. Ja... Ik iemand vanaf moeten schoppen, maar oké. Okay. Nee, dat mag je toch niet vertellen, Jansen. Um, oh ja, ik had nog een leuk meetje, een nieuwtje, of het leuk is, weet ik niet. Maar, Marts Meets, dames en heren, onze, onze, ja, nationale trots, zouden we zeggen, over wat betreft de, de, de sportverslaggeving, ja. Die stopt ermee. Ja. Na 35 jaar stopt hij als columnist van Trouw. Donderdag verschijnt zijn laatste stukje op de sportpagina Meld de Krant. Smeets verzorgde sinds oktober 1978 een wekelijkse sportrubriek voor Trouw. In die periode moest, hij, eh, moest de 66-jarige schrijver en presentator slechts twee keer verzaken. Nou, nu verzaakt hij dus voor goed, want hij stopt er mee. Na 35 jaar. Ja, dat zou ik ook gedaan hebben trouwens. Ik bedoel, eh, dat is wel een keer mooi geweest als je 35 jaar zo'n stukje geschreven hebt. Als ik 35 jaar lang dit programma gedaan heb, stop ik er ook mee. Dan weet je het vast, Albert-Jan, kan je vast voor eh, vervanging gaan zorgen. Dus na 35 jaar stop ik er mee. Hoe ben ik dan? Ben ik honderd en... Nou ja. <laughs> dat wordt natuurlijk nooit, dat snap je natuurlijk zo wel. making love ain't no baby when I think about you think about love If I think about you Voor. Je glijdt gewoon van elkaar af, joh. En <laughs> bovendien, waarom zou ik de liefde bedrijven met deze mensen? Want het is nog slecht gezelschap ook. Get now, Frad. Oh, hang it. te laat. Oh ja, leuk, gezellig. Ik liet Albert-Jan even wat zien. Want Albert-Jan zit hier ook gezellig. Die denkt, Jansen is zo alleen. Ik ga even bij hem zitten. Nou, dat vind ik nou sociaal. Een sociale man, die Albert-Jan. Daar hou ik wel van, van dat soort mensen. He? Een beetje sociaal zo van... ga uh, lekker bij hem zitten en heel gezellig. Maar, uh, oh ja, wat we ook weer gaan doen... Morgen, morgen doet Albert-Jan gezellig mee, jongens. Bij CFM Lunch. Dat hebben we vorige week ook gedaan. Uh, deed hij mee. Gezellig doet hij morgen ook weer. En wat we morgen ook weer gaan doen... dat kunt u er vast even in uw agenda zetten. We gaan morgen ook weer eventjes... Uh, wat heet dat ook weer? Down Memory Lane. Ballad of the Giants. Ja, we gaan morgen gewoon... een uurtje extra jatten weer. doen. We. Gaan we lekker muziek draaien... die wij, die wij mooi vinden. Dus dan, dan krijgt u de meest mooie dingen... en exclusieve dingen te horen. Dat is wel erg leuk. Gaan we morgen ook weer doen hè, Albert John? Ja, gaan we morgen ook weer doen. Ja, dus morgen tussen twee en drie doen we dat. Na ZFM Lunch gaan we nog een uurtje... Down Memory Lane. The Ballad of the Giants. Volgens Angela is dit een tip voor een hele mooie stof uit je orenplaat. Ja, die zit in de tuin te luisteren en die denkt ook. Oh. Camelot. The haunting. De haunting. time we could When men stof uit je orenplaat. Maar omdat we in Zandvoort zijn... ...zullen we het maar zeggen... ...de zand uit je orenplaat. Het stuift alle kanten op hoor, dat zand. De Hunting heet het nummer. Dat is van de band Camelot. En het was een duet... ...volgens mijn gegevens... ...met... Uh, Simone Simons. En Simone Simons is dan weer de zangeres van de Nederlandse band Epica. Nou, Nederland heeft een aanval van dit soort bands. Eh. We hebben bijvoorbeeld, nou ja, we hebben natuurlijk, zoals daar zijn, Within Temptations. We hebben Arian en zo. Allemaal van dit soort bands. Geweldige muziek. Geweldige producties ook over het algemeen. Ze klinken wel allemaal een beetje op, ja, op dezelfde manier. Met die heavy gitaren erachter en zo. Maar dat geeft allemaal niet. Het is wel vakkundig wat er gebeurt. En mooi wat er gebeurt. Er wordt goed gezongen, prachtig gespeeld. En mooie arrangementen. Ook vaak met orkesten erbij en zo. Heerlijk. Um, Camelot dus. En dat heette The Hunting. The Hunting moet ik zeggen. Het oh, is ook wel eens lekker om dit even te horen. Ja. Dat hebben eigenlijk alleen maar als filletje. Nou, dat doen we nou een keer niet. Gewoon lekker helemaal. Ramsey Lewis. En in The in Crowd. DJ's erin geslopen is, hè? Want dat is, dat hoor je op de radio ook. Als je gewoon naar andere stations luistert. Ja, wat ik wel eens moet doen, want ik kan thuis CFM niet ontvangen. Moet je wel eens naar wat anders luisteren. Maar waarom met instrumentale nummers eigenlijk alleen als fillertjes gebruikt? Dat je nooit eens even een lekker gewoon instrumentaal nummer tussendoor hoort. Ik ga dat gewoon wel doen. Ik heb er aan die dingen. Gewoon af en toe zo'n een lekkere instrument draaien. Dat is gewoon leuk. Ja. Ramsey Lewis begon als jazzpianist en toen hij niet zoveel verdiende daarin, dacht hij, kom, ik ga een beetje soul spelen. En uh, ik ga een paar aantal soul hitjes een beetje op instrumentale wijze vertolken met mijn trio. En dat legde hem geen windelen. Ook zijn ze nog live opgenomen, dat is nog leuker natuurlijk. Swingt als een trein dit. Wait in the Water heeft hij ook gedaan. En hij uh, heeft ook een versie gemaakt van a Hard Day's Night. Bijvoorbeeld van uh, The Beatles. Ramsey Lewis. Uh, ja, dat was hem. Inderdaad, Ramsey Lewis. En wij gaan door met een schatje. Kom nou. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your, give me your, give me can't you baby. baby. Tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you in you're mind. Je is het schat graven? Nou, wat je zin in hebt met die Ik snap het niet hoor. Ik heb er geen zin in in ieder geval. Ik ga geen schat graven, dat kunt u vergeten. Ik heb daar echt niet de inspiratie voor. Chicago wel. Prachtig nummer dit. Chicago, you're the inspiration. No. Die heet La Comparsa. Die is opgezet door de man die dit nu groot gemaakt heeft. Het is eigenlijk oorspronkelijk een pianostuk van Ernst Lucona, zo heet die man. Pianist. En uh, het is eigenlijk een pianostuk. En er bestaat ook wel een pianoopname van natuurlijk, een hele oude. Maar Jan de Hond, de, de gitarist die dit speelde, die kwam dus met het magistrale idee om, uh, om dit nummer op gitaar te gaan spelen. En wat er toen gebeurd is, is dat die versie van ZZ en de Maskers, die uit 1963, deze versie dus, standaard is geworden voor heel veel andere versies. Ja, ik heb Jan wel eens een keer in de uitzending gehad vroeger bij Radio BVW. En toen had hij alle versies, een heleboel van die versies had hij mee. Dat is echt geweldig. En allemaal gebaseerd op zijn idee. Dat is toch wel leuk als je dat meemaakt, natuurlijk. La comparsa dus. Kijkt u maar eens op Facebook. Dan kun je liken ook en zo. Share, dit wordt de laatste voor vandaag. I don't know why I said the things I said. Pride's I couldn't have it too deep inside. Words I